naar Frankrijk. Houtvuur. Zou jij hier in Emmer veen willen wonen? Nee. Lijkt mij eigenlijk wel aardig. Je moet de sociale dwang niet onderschatten, hoor. Ja, die heb je in Heilo ook. Daarom zou ik ook niet in Heilo willen wonen. Maar als we nou ontslagen zouden worden? Dat maakt toch geen verschil. Dan zou je hier je eigen groenten en aardappelen kunnen verbouwen. Dat is waar, ja. Hoe groot denk jij nou dat de kans is dat we ontslagen worden? Geen idee. Ik denk dat ze op het niets anders doen dan de verantwoordelijkheid doorschuiven. Maar als die recessie doorzet... zullen dus ze op een gegeven moment toch wel een beslissing moeten nemen. En dan zijn wij de klos. Dat weet ik niet. Ik haak ervan af. Meest waarschijnlijk lijkt me dat het departement tegen het hoofdbureau zegt... ...wat je doet, moet jullie weten, maar het volgende jaar krijg je 5 miljoen minder. Of zoiets. Dan kan het hoofdbureau twee dingen doen. één of twee instituten opheffen of de pijn verdelen. Als Papendal dan als directeur is, zou hij waarschijnlijk het tweede doen. En dan krijgt Balk het probleem op zijn bord. Maar als Meter intussen de macht heeft gegrepen, en daar ziet het eruit... Dan zal hij meer voor opheffing voelen. En omdat hij biologisch, ligt de keus voor de hand. Alleen heb je kans dat het bestuur zich daar weer tegen verzet... omdat ze dan hun enige grote alfa-instituut kwijtraken. Dus dan komt het tenslotte ook bij Balk. En wat denk je dat Balk doet? Ik weet wel niet wat Balk doet. Dat is onvoorspelbaar. Misschien vraagt hij wel weer aan jou om twee of drie mensen aan te wijzen. Dat lijkt me niks voor Balk. Maar wat zou je dan doen? Dat zou ik niet doen. Nee? Tuurlijk niet. Ik heb jullie toch aangesteld? Maar daarom zijn we toch niet allemaal even goed? Dat is geen overweging. Ik zou zeggen dat ze mij dan maar eerst moeten ontslaan. Ja. Als de gemeente Heiloot tegen je zou zeggen... ...meneer Muller, u hebt twintig katten, dus dat kan niet. Dat moeten er nog vijftien worden. Zou jij dan zeggen, hier, neem maar mee, maak ze maar af? Ja, maar ik zou ook niet zeggen, maak mij maar af. ik. Vergelijking... Toch denk ik dat als je tegen ons zou zeggen dat degenen die het minste presteren eruit gaan, je nog wel voordeel van zo'n maatregel kunt hebben. Nee, dat is een onmenselijk systeem. Ik ga ervan uit dat iedereen doet wat hij kan. Als dat niks is, dan is het niks. Dan moet de rest allemaal opvangen. Ik denk niet dat je er ver mee komt. Dat hoef ik toch ook niet. Als ik mijn kist maar haal. En die haal ik. Dat wil zeggen. Daar bij de kachelmaai. Goedemiddag. Goedemiddag. Ad, jij ook een uitsmijter? Ja. Twee uitsmetels met kaas graag. Twee uitsmijters kaas. En twee glazen, melk. Twee. twee glazen melk. Kaas graag meegebakken, als dat kan. Dat kan. Dat is de tweede. Van Wiek. Zwiers. Het boeren gilde. Zouden die mensen nou gelukkig zijn geweest, denk je? Zwiers wel. Van wie niet? Dat was een bakker. Bakkers en zenuwleiders. Hoe zou dat kopen? Omdat ze met levend materiaal werken. Twee uitsmijters voor de heren. Dank u. Wij komen voor de begrafenis van Zwiers. Ja, ik dacht al. De melk komt nog. Dag Boesman. Ach, heer Koning, heer Muller, Kom erin. Daar hebben jullie goed aan gedaan, dat jullie hier komen buurt Daar zullen de jongens mijn zijn. We zijn op de fiets. En we dachten, gaan eerst even bij u aan. Ja. Dag, meneer Boesman. Kunt erin. U gaat toch ook naar de begrafenis? Ja, we zijn achter wel. Lukt maar door. U weet de weg. U zat nog te eten? Oh, we waren net klaar. Ga toch zitten, heren? En, uh, Hoe gaat het in Amsterdam? Goed. Er dreigen alleen wat problemen met de bezuinigingen. Maar dat zou wel. Is Zwiers lang ziek geweest? Hij sukkelde waar de laatste maanden maar echt ziek? Nee, nee, nee, eigenlijk niet. We vroegen ons af of hij gelukkig geweest is. Maar dat zal toch wel, denk ik. Gelukkig. Ja, ja. Dat... Ja, dat, dat, dat, dat dacht ik toch wel dat je dat zeggen kunt, dat, dat Jan gelukkig best is. Er zijn natuurlijk ook wel eens wat problemen geweest. Mm -hmm. Natuurlijk. Maar die heeft iedereen. Dag meneer Koning. Dat doet ons deugd dat u komen bent. Hm. Dag, heer Mullen. Oh, meneer Koning. Dag, meneer, meneer Harst. Meneer Mullen? Dag, Dag mevrouw Katoen. Onze hulp is uit naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Dan zullen wij nu samen zingen Psalm 139. me. Mm -hmm. We zijn hier vandaag bij elkaar om voor de laatste maal afscheid te nemen van Jan Swiers. En als wij dan terugzien op het leven van een man die zo lang in ons midden heeft verkeerd, dan zal menigeen onder ons dat doen met tegenstrijdige gevoelens. Nu nog. 37 jaar na de oorlog zijn er onder ons die het verleden niet kunnen vergeten en die het moeite kost te vergeven, ook al zijn zij diep doordrongen van het besef dat wij allen voor het aangezicht van God zondaar zijn, toch zou ik ook hen willen vragen om vandaag een ogenblik stil te staan bij het leed dat Jan Swiers te dragen heeft gekregen en in stilte gedragen heeft. Want Swiers was geen man om uiting te geven aan wat hem innerlijk beroerde. Hij verwerkte zijn verdriet alleen en slechts die die hem van zeer nabij kenden, konden vermoeden hoe zwaar hem dat viel. Ieder hier weet waarvan ik spreek. Ik spreek over de dood van zijn zoon, zijn enige zoon en opvolger, die een diepe schaduw heeft geworpen over de laatste 37 jaar van het leven van Jans Weers. Een schaduw... Zo diep, dat hij nooit meer het licht van de toekomst zou zien. Van die tragiek, de tragiek van een mensenleven, zijn wij in wie er midden hij verkeerde, vertuigen geweest. En op een dag als deze past ons slechts ingetogenheid en mededogen. Wat was dat met die zoon van Zwiers? Oh, die is in het kamp overleden. Wisten jullie dat niet? In een concentratiekamp? Nee, in een interneringskamp. Zijn zin was bij de SS. En was Zwiers zelf ook uh, fout? Het was een grote NSB'er en de Bundleu die het nog steeds niet vergeven hebt. Wat was dat? Ik dacht even dat daar een vis had vastgevroren. Een vis? Nee, maar dat was niet zo.